Uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Het samenwerkingsverdrag met Oekraïne wordt voorlopig niet opgezegd. Het kabinet krijgt van de Tweede Kamer tot aan de zomer de tijd... om te besluiten wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Een meerderheid in de Kamer steunt het kabinet in die aanpak. Zo bleek in het debat dat dat gisteravond laat duurde. 2016 dreigt een jaar te worden met relatief veel gedode Nederlanders in het buitenland, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit jaar zijn er al vijf Nederlanders in het buitenland gedood, evenveel als in het hele vorige jaar. Vooral in Latijns-Amerika zijn veel Nederlanders slachtoffer geworden van dodelijk geweld. 26 sinds 2010. Vaak worden de buitenlandse misdrijven niet opgelost... onder meer doordat de politie in veel landen te weinig capaciteit heeft. In Rio de Janeiro bijvoorbeeld worden elke week tientallen moorden gepleegd. De Surinaamse president Bouterse heeft een crisisplan aangekondigd... waarmee de economie van het land uit het slop moet worden gehaald. Details zijn er nog niet, maar waarschijnlijk wil Bouterse voldoen... aan de eisen van het Internationaal Monetair Fonds... om zo leningen te kunnen krijgen. Suriname heeft grote betalingsachterstanden... en de Surinaamse dollar wordt dagelijks minder waard. Winkelketen Action doet nauwelijks iets aan duurzaamheid. Dat zegt de belangengroep Rank-a-Brand, die 700 kleding-, voedsel- en elektronicabedrijven beoordeelde op duurzaamheid. Action rapporteert volgens Rank-a-Brand niets over verbeteringen op het gebied van klimaat-, milieu- en arbeidsomstandigheden. Het bedrijf reageert later vandaag op de beschuldigingen. Terneuzen pleit vandaag bij de Tweede Kamer voor gratis gebruik van de Westerschelde-tunnel. De stad neemt 29.000 handtekeningen mee om de oproep kracht bij te zetten. Wie met de auto Zeeuws-Vlaanderen wil bereiken of verlaten via de tunnel... moet daar 5 euro tol per doorgang voor betalen. Abonnees betalen iets minder. Het weer vooral in het noorden kan dichte mist voorkomen. Die mist lost de komende uren op en dan breekt de zon af en toe door. Vanmiddag vooral in het oosten weer wat buien met onweer en hagel. Het wordt 13 tot 17 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Het is Goedemorgen, Zandvoort. Even wachten nog, want ze beginnen zo. Ze komen deze kant op. Ze zitten nu in het Hotel Hoogland. Dat werkt niet helemaal. Dus ze komen deze kant op naar de studio. Ja, Heerlijk hè? Mooi weer. Daar is die van al. Ja, precies. Die is al. Jawel, goeiemorgen Zandvoort. Gaat dus straks van start. Ik zie al mensen binnen druffelen. En tot die tijd gaan we nog even een mop in muziek draaien. Ze lopen wel allemaal een beetje rood aan. Uh... Ja? Ja, goed, het valt dus even soms een uh, technisch makkemeentje. Maar goed, eerst even een mopje muziek straks. goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg. Mocht je een afspraak hebben, fiets deze kant op, hè? Zandvoort. Vanuit de studio op de Tolweg deze keer, omdat de techniek ons een klein beetje in de steek heeft gelaten op, bij Hotel Hoogland, gaan we dat gewoon vanuit hier proberen. Dus goedemorgen Zandvoort. Welkom allemaal. Uh, vandaag is de techniek in handen van Kasper Geurensen, die zijn ontzettende best doet om uh, ons hierbij te begeleiden. De redactie was deze week van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik, en de eindredactie was door Gerrie Rutte. Nou, de koffie die werd door. Uh, <coughs> uh, ja, die zou eigenlijk door Yvonne gedaan ja. moeten worden. Maar die was door Don de Grebber. Ik hoop dat hij ook deze kant op komt zodat we hier ook een kopje koffie van hem gaan krijgen. Ja. Nou, de presentatie vandaag uh, is in handen van uh, mijzelf, Irene de Jager. En Ari Koper is onderweg hier naartoe op de fiets. Ik hoop dat hij uh, zometeen heel snel komt. Nou, we. Het programma van vandaag is... we beginnen zometeen met Theo van der Laan... die is met mij meegereden hier naartoe. We gaan praten over de nieuw op te richten vereniging... voor vastgoedeigenaren in Zandvoort. Daarna komt Ina Vos en Martien van Dam... praten over toneelvereniging Hildering... die deze keer speelt Deze Vrouw is Uw Man. En de laatste item voor het nieuws is Jan Hilko Dietz... die praat over de open dag van de scouting van de Buffalo's. Dan hebben we even pauze... En dan komt de nawethouder Gerard Kuipers praten over het pop-up weekend in juni... wat weer gaat gebeuren natuurlijk dit jaar. En daarna komt mijn bovenste beste buurman Marco Termes... komt praten over zijn nieuwe gedichtenbundel Puur Termes. En Hans Rijmers komt praten over de jazz in Zandvoort met Cor Bakker. Dat is morgen, dat, is, dat wordt heel bijzonder volgens mij. Heel jammer dat ik er niet bij kan zijn. En daarna komt Roy van Buringen en Michel vaas nog praten over het vintage weekend. Maar goed, we beginnen met Theo. Theo van der Laan. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen, goedemorgen. Theo, wil je zelf eerst even wat vertellen voordat ik wat vragen aan je ga stellen? Uh, ja, ja, laat ik het zo zeggen. Dat. Uh, ik hoorde je net zeggen dat we de uh, vereniging aan het oprichten zijn. Maar die vereniging is eigenlijk al heel oud. Alleen, die heeft uh, een bestaan geleid, een wat stil bestaan. Want het is. Uh, ik denk dat de, de vereniging al. Uh, 15 jaar oud is. Zo. Ja. Okay. Maar, uh, maar er, is een, er is iets in die vereniging wat nieuw is dan? Nee, het is, zo, het is nieuw leven ingeblazen. Oké. Okay. En uh, je moet zo zien dat uh, het is destijds, toen ik nog in het bestuur zat van de overzet, en dat is heel lang geleden, toen is dat bedacht, toen is dat opgezet. En toen ik aan het bestuur ging, is dat op een of andere manier blijven liggen, altijd wel bestaan, maar heeft, is nooit meer verder opgepakt. Er was ook een bestuur. Hè. Maar um, uh, nu recent hebben we gemeent dat wel weer nieuw leven in te moeten blazen. En daar zijn we dus mee bezig. Oké. Okay. Ja. Er um, was nog een andere vraag uh, gekomen. Ik, ik, ik, ik moet eventjes schakelen, ja, hoor, een nu we hier een zitten. <laughs> <laughs> um, even hoor. Ja. De vraag was... Uh, uh, is, is er niet eerder, eerder een poging, want het is natuurlijk al... Het, de OBZ is twee jaar geleden al gestart met de onroet, ja, drie jaar uh, onroerend goed-eigenaren... Ja, als onderdeel daarvan. Ja. Ja. Uh, is er niet eerder een poging geweest om de boel bij elkaar te brengen... En, wat ja, heeft dat opgeleverd tot nou, nu toe? Ook, je, uh, nou, ik moet zeggen even, even vooruitlopend... dat we nu met een nieuwe mailing... is ongelooflijk positief op gereageerd. Uh, ik schat even, want uh, het kan naar twee mailadressen. Maar als ik nou naar mezelf kijk en als ik dat dan verdubbel... Uh, dan zitten we denk ik tussen de 12 en 15 aanmelding. Dat is echt wel veel. En uh, hele positief contact. Dus er is duidelijk behoefte aan kennelijk overlegstructuur. We willen overigens geen praatclub worden. Want we hebben aangekondigd dat we maximaal twee keer per jaar vergaderen. En waarschijnlijk maar ja. één keer. Ja, ik zag ook dat jullie nog bestuursleden zochten. Ja, ja, exact. Uh, maar, kijk, je moet het zo zien. Uh, uh, op dit moment vind ik dat uh, de ondernemers in Zandvoort... Uh, met al hun verenigingen en ook de, de, de, de, uh, de eigenaar van vastgoed... zijn stakeholders in samenwerking met de gemeente. En... Uh, uh, ik vind, Het is nu echt de tijd is voor voor die samenwerking. Dus die, die, die uh, dialoog met de gemeente, met de partijen onderling. Uh, in 2013, we hadden vroeger natuurlijk het, het OPZ... Hè, dat is altijd een beetje ingewikkeld met al die ja, afkortingen. Ja, dat is voor mensen misschien wel lastig om dat uit elkaar te houden. Ondernemersplatform Zandvoort, en dat was eigenlijk hetzelfde als het OBZ. Alleen, uh, en dat kun je aan alle individuele bestuurders van het OPZ vragen... Dat, uh, op een manier liep die club vast... En toen is er eigenlijk uh, besloten om dat nieuw leven in te blazen. Maar, maar, mag ik even onderbreken? Uh, ja. Waar loopt dat dan vast? Ja, dat vind ik een ingewikkelde, want dat, ik zat daar niet bij. Okay. Dus, dus uh, maar, uh, soms werkt een bestuur niet. Ja. Dan is die, die, die coalitie van mensen die daar zitten. Ja, dan. Uh, ja, Goede is... bedoelingen, maar het komt er niet uit. Precies. En misschien doen ze het ook te lang. Dat is vaak het probleem in Zandvoort: dat de opvolging, uh, vind ik, uh, is, iedereen blijft. Uh, wel eh, graag eh, lang zitten. Echt op zijn plekje zitten. En, en de ja. verjonging. Maar aan de andere kant eh, zeg ik ook direct... dat ik de jeugd eh, nou, we zouden ook niet zo ziet springen om, om bestuurlijke dingen te doen. En dat is wel een beetje jammer. Want iedereen die wel een mening heeft, moet ook... In het bestuur willen, hè, drie of vier jaar. Maar, nou ja, dan kun je je mening ventileren. Dan kun je precies, er ook iets mee doen. Dus dat is precies, belangrijk. Eh, ja, maar het is altijd gezond om naar één of twee termijnen Max gewoon weg te gaan. Of in ieder geval even terug te treden. Je kunt ook wel weer terugkomen, maar gewoon verversing. Maar goed, uh, in, dat, in die in die hele. Uh, uh, samenwerken met de gemeente, hè. we hebben natuurlijk uh, uh, convenanten gesloten, er wordt echt goed overlegd, we hebben het kernteam, zoals jullie wel weten, er worden echt, ik bedoel, ik, ik wil dat ook wel eens zeggen, uh, ik vind het bestuur echt goed, ja. en uh, modern, en ook wel open, en er worden natuurlijk overal fouten gemaakt, en, en, en, en daar kun je ook wel eens neidig op zijn, ik ben ook wel eens neidig, maar aan de andere kant denk ik, ja, vroeger was dat niet zo goed geregeld als nu, dus we moeten die kans grijpen. Nou, daar horen ook de ondernemers. De eigenaar van vastgoed bij. Het probleem is dat uh, vastgoedeigenaren vaak ook niet in zand worden wonen. En uh, ja, en dan denken ze nou, ja, uh, het zal wel daar. Huren uh, worden betaald? Uh, als huren worden betaald, of als het leegstand, nou ja, het moet een keer een likje verven. Maar ja, als je het zelf niet ziet, dan zal denk je, het zal wel mooi of goed zijn of zo. Dat is jammer. Uh, ook een stukje branciering, wat willen we graag nog in het dorp hebben? Wat gaan we ermee doen? Uh, dat zijn dingen die in één keer in twee, of drie keer in het jaar. Uh, uh, wel kan doen. Heel lang geleden overigens, want dat is dus die oorzaak, uh, of het begin van die, van die, van die, van die uh, vastgoedclub. Hebben Leo en ik nog eens een keer muurtjes aan schilderen, daar hebben we de krant nog mee gehad. Leo Heino en ik. Uh, dat was het muurtje van de toenmalige cd-winkel. En uh, er zit nu uh, zo'n mooie zaak in met koffie en thee en chocolade en zo. Daar, oh ja, ja. weg. En uh, uh, gewoon omdat dat, die muur was vol met graffiti in eigenaar... want het pand vond dat of mooi of deed er niks aan... of wist het niet of wat dan ook. Toen hebben wij daar een beetje demonstratief... met de, uh, overal ze aan dat witte staan doen. Ja. Dus dat, dat probleem is al heel oud. En uh, kijk, we zijn natuurlijk niet in staat om mensen te dwingen. willen we ook helemaal niet. Maar we kunnen wel met eigenaren overleggen van... joh, uh, doe nou lekker mee. Want kijk uiteindelijk weer terugkomend op dat OBZ... Uh, is een van de grondgedachten... En die zat, denk ik, ook wel in het OPZ... Is dat Zandvoort één product is? En iedereen doet daar zijn deel. En als je nou je deel maar goed doet. Of zo goed mogelijk doet. Dan met elkaar hebben wij een mooi product voor de bevolking, maar ook voor onze gasten. Ja, en daar moeten we het van hebben. En daar gasten. moeten we het echt van hebben. Zijn er specifieke doelstellingen? Wat wil men bereiken? Wat is belangrijk in. Uh, wat zijn de speerpunten in. Uh, nou, wat we willen is. Uh, en dan even over het vastgoed natuurlijk uh, beperken. Wat we willen is dat we uiteindelijk uh, in het centrum. Uh, niet tegen uh, uh, situaties aanlopen zoals de afgelopen jaren... met bijvoorbeeld het oude Scandal-pand. Maar sch schijnt daar nu beweging in te zijn. Het ja. is dan... een Egypte naar in te komen, heb ik begrepen. Wat ik je nou hoorde ja, vertellen. alles beter dan dit. Want ja. het is natuurlijk nu een groot verwaarloosd pand... op een prachtige plek, op een prachtig plein. Nou, uh, en, en waarom is dat zo gegaan? Volgens mij, als ik het goed heb, is het zo gegaan... omdat de brouwerij gewoon zuur betalen, maar de deur dicht hield. Oh. Nou, dat is natuurlijk een hele absurde situatie. Nou, en als je dus dat dan verenigt... dan kun je toch wat druk uitoefenen. Maar meer dan druk zal het niet zijn. Maar van, joh, doe er nou eens wat aan. En we zaten dus in een absurde situatie... dat midden in Zandvoort... de brouwerij de deuren op een a-trippel AAA-locatie... Ja. de brouwerij... en die betaalde een heleboel geld... En die, en die eigenaar dacht, nou, dat is wel lekker zo. En uh, die mensen wonen, als ik het goed heb... die eigenaar in Hoofddorp of Nieuw-Vennep... of die kant op... nou, waarschijnlijk komen ze hier nooit. En uh, ja, ik... Ik wil het ook niet te dicht aanzetten, want je moet ook wel een beetje voorzichtig zijn. Maar ik vind het wel heel erg dat het ja. zo, zo lang... want als we heel eerlijk zijn, ik denk dat het misschien wel vijf, zes, zeven, acht jaar zo heeft gestaan. Ja, het heeft heel lang zo gestaan. En toen hebben we het uiteindelijk gelukkig nog een beetje dichtgeplakt. Maar het ja, die is Die foto's waren schande. Wel, wel een aardige op. Dat was even een dingetje, ja. maar, oh. maar laat ik zeggen, het is natuurlijk een schande. En nog even een andere vraag. Ja. Uh, hoe, hoe, gaat het, uh, hoe gaan jullie staan tegenover de baatbelasting onroerend goed... om daar een ondernemersfonds mee uh, te stichten? Nou, uh, uh, even nu op persoonlijke titel... sta ik daar helemaal niet uh, negatief uh, tegenover. Als iedereen meedoet, dan zal het ook zo zijn... dat het uiteindelijk waarschijnlijk helemaal niet zo heel erg duur is per nee, deelnemer. Want dan kun je een mooi klein bedrag uh, nemen ja. natuurlijk. Ik, het enige in mijn ervaring in, in een andere plaats is wel dat... Uh, de ondernemersvereniging, als mensen baatbelasting gaan betalen... dan zie je dus, en dat zie je ook al eh, wel gewoon in de maatschappij... dat mensen dus solistisch worden en ze zeggen... ja, ik heb al betaald, dus dan hoef ik ook niet meer... naar de vergadering van een overzet nee, ja. of van het strand of van het dit of dat. Want eh, ja, ik heb toch al betaald. En dat vind ik het gevaar ja, ben, ben wel een beetje... Ben je bang van, dat dan de betrokkenheid minder ja. wordt? Ja, ja, en mijn ervaring is ook zo dat, dat ik zo... Dan spreek je waarschijnlijk uit ervaring. Ja, en sturen moeten daar echt, echt op letten. Want ze zien anders verdwijnen je, je klanten, je leden... Hè, je klanten, zal ik maar ja. zeggen... Die verdwijnen echt snel voor de zon. Dat is echt jammer, want uh, dat, is natuurlijk, dat werkt contraproductief. Je wil per se dat die mensen uh, uh, uh, betrokken blijven. Ja. En de betrokkenheid is. In Zandvoort moet je die mensen er vaak bij sleuren. En het is natuurlijk heel. Uh, overigens niet uh, uniek voor Zandvoort, maar wel, uh, ook wel heel Zandvoorts. Weet je, er wordt natuurlijk wel uh, om het maar eens een beetje plat te zeggen, gezeken over dingen. Maar. Je kunt dingen veranderen door er energie in te stoppen... en er mee bezig moet te zijn. Je niet alleen zagen. maar inderdaad uh, klagen ja. en steunen... Maar ja, en ik ben ook wel een beetje klaar met dat klagen... want ik, ik, uh, we hadden van de week een uh, vergadering uh, over Z, en toen heb ik gezegd van... jongens, als je nu kijkt naar uh, het feit feitseizoen... Hè, in Zandvoort loopt eigenlijk tot en met december. De echte stille maanden, dat is januari, februari, maart... die hebben we net achter ons de rug. Dus we zijn hier allemaal vol bezig met het voorjaar. Iedereen heeft er weer zin, hartstikke leuk. Dat is ook dat bruisende van Zandvoort, vind ik. Dat dynamische, maar... Uh, die, we hebben met elkaar stilletjes toch voor elkaar gekregen... dat dat seizoen doorloopt tot en met december. Mensen komen hier vanuit het uit, uit, uit, verre naar ons toe. Er is toe. altijd iets te doen hier. We hebben zoveel dingen. En, dus ik zeg, en, en dan denk ik wel eens van ja, uh, benadert nou hartstikke positief. Stilletjes hebben we dat toch heel goed gedaan. En bijvoorbeeld, er, was, er is wat discussie over de feestverlichting... maar uh, ik zeg dan, uh, luister... Uh, meneer Trump, die kan moeilijk zelf dat allemaal repareren. Uh, Ferry heeft fantastisch voor elkaar gekregen dat mensen meededen die vroeger niet meededen, of niet zo vaak. En, en dan vind ik dat je dat positief moet benaderen. En dan hebben we er toch. Ja, en hij is hier en daar wel eens uitgevallen. En daar worden er dus nog heel veel tumult over. Maar ik heb zoiets van: zie het glas als half vol. We hadden het wel met elkaar ik allemaal zeggen, gedaan. Het, het was er wel ik zit er dus er anders kreeg. in ik wil ja. niet meer dat dat uh, neel daarover tuurlijk moet je wel uh, evalueren. en tuurlijk moet je met de levens die afspraken maken dat het beter gaat we hebben hier natuurlijk te maken met een zout omgeving en dingen gaan stuk maar uh, uh, ik heb zoiets gemaakt, ik vind het gewoon knap wat Ferri heeft gedaan samen met Peter is knap uh, Peter zet de boel wel een beetje op stelten met zijn eerste uitspraak: van nou er komt geen feestverlichting. <lacht> nou, die komen ja. dus wel. Ja, maar we ja. Geld, want er werd niet betaald. Precies, weg. dat is natuurlijk zo. Dan wordt dat nu wel of... Nou ja, Ferry is toen uh, uh, een aantal mensen, ik noem nu Ferry, maar ik denk dat er wel meer mensen mee betrokken. Die, die heeft voor elkaar gegeven dat een aantal mensen nu mee gingen betalen. Ook partijen die je niet zo snel verwacht. Ik heb begrepen dat er Hans Ernst ook wat heeft gedaan van het En noem maar op, dat is, dat is keurig. dus keurig. Er zijn partijen die dan in één keer wel wat doen, maar uh, je kunt dan dus zeggen ja. Uh, er waren niet betalers of free riders, is, dat is flauwkul. Uh, maar nu, uh, je kan het ook benaderen, jongens, het voor elkaar. Dat moeten we natuurlijk niet loslaten, dus nee. volgens jou ja, moet dat weer gebeuren. Ja, dan ik zeg, wil zeggen, dat, dan, wat, waarom betaalden die mensen niet? Hoe kwam dat? Wat, wat is daar dan de reden van? Nou ja, als je het negatief benadert, dan denkt iemand van... nou, mijn buurman heeft betaald, dan hangt het toch wel. Ja. Ja. En uh, als je het positief benadert, dan zou je kunnen zeggen... van: ja, mensen hebben dat niet in de gaten. Nee, precies, uh, laten we het allemaal positief ja, bedenken. Ja, maar jij hebt het voldoende ja, ik zou het echt, uh, echt uh, wel onderstanderen. voor de luisteraars. Arie koper ja. is, uh, is aangeschoten. Hij ja, ja, ja, mengt zich nu uh, in, de, in de discussie. Fijn dat je er bent, Arie. Jij ja, ja. moest op de fiets komen. Dus vandaar dat Dus nu een kleine verwarring. We hadden het even over de feestverlichting nu. Ja. Maar ik, ik begreep dat jij bedoelt dan uh, de, ja, de vereniging. Uh, ja. Ja. Nou ja, zojuist, uh, nog, uh, voordat je binnenkwam, uh, heb ik gezegd, we hebben dus die mailing eruit. En we hebben uh, ongelooflijk positieve uh, uh, leuke dingen. Mm -hmm. En dat komt ook omdat we geen vergaderclub worden. Want we willen maar maximaal twee. Maar het liefst maar één keer per jaar ja, bij elkaar komen. Uh, dus dat is leuk. En het kost niet veel. Maar we kunnen wel met elkaar proberen. Van joh, leuk je pandjes op. Kijken wat we erin kunnen krijgen. We hebben een netwerk. wie, wie, wie ja, weet heb we je kunnen... hebt we nodig. Hè? Want ja, dat is natuurlijk precies. ook iets wat mensen kunnen gebruiken van zo'n vereniging. Ja, nou ja, ik denk dat het ook zo is dat er uh, buiten Zandvoort wonende eigenaren. Dat als je dus tegen zijn eigenaar zegt... joh, je pand is leeg, maar we hebben eh, dit of dat of zus of zo... wat vind je ervan? Dat je daardoor misschien de boel wel een beetje kan, uh, kan sturen. Meer dan dat zal het nu niet zijn, want we hebben natuurlijk geen macht. Hè? Laten we daar even duidelijk... Nee, zijn. nee maar, maar geen goed, ma als, je, druk. Ook als je bundelt, als ja. je met elkaar uh, bent... Dan, heb je, dan word je natuurlijk sterker. Ja. En dan heb je nie, geen macht, maar dan heb je wel meer vermogen... een beetje meer power om te kunnen drukken... Absoluut, daar waar absoluut. het nodig is. Kijk, eh, wat je vroeg net, he, die kernpunten... Maar, hè, dus ik heb je gezegd, eh, Zandvoort zien we als één product. En eh, welke typering je ook aan Zandvoort geeft, hè, dat is heel persoonlijk. Sommige mensen noemen het bijvoorbeeld een betaaldorp. Nou, dan zeg ik, maar ben, dan moet je wel het beste betaaldorp zijn gewoon. Ja. En daar gaat het om. En niet, uh, dus die, die, die, die, die typering vind ik helemaal niet van belang. He? En dan zeggen mensen wel van... ja, we willen uh, een, een, een groot hotel hebben en dit en dat. Nou, ik denk dat Zandvoort... Uh, in de verte is Zandvoort natuurlijk uh, nieuw West-West van Amsterdam. Daar zit onze doelgroep. En natuurlijk in de hele wereld moet natuurlijk Antwoord komen, hoor. daar gaat het niet om. Maar, uh, maar wat je dan bent, welke typering je ook hebt... wees daar wel dan zo goed mogelijk in. Ja, nee, maar ik... ik... Ik zit me net te realiseren ja. dat. Zandvoort valt natuurlijk regelmatig in de prijzen. als we het over bedrijven hebben. Hè? De, ja. de horeca bijvoorbeeld. Uh, komt toch regelmatig ja. voorbij. in allerlei verkiezingen. Uh, uh, ik, ik zag nu weer dat uh, het plein uh, genomineerd is uh, voor. Uh, ja, dat heb ik ook. Uh, uh, uh, ja, we, oh, we worden gesommeerd. Oh, ja, ja. we moeten eruit. Ik hoop ja. dat we net begonnen hebben. Ja, we nee, nou, weet je waarom ik nog even door praat, Casper Omdat onze volgende gast er nog niet is. Ja. Dus vandaar dat ik even dacht van, we praten nog ja. even door. Nee, ja. ja, maar we hebben een bijzonder dorp. Dat, ja. ik, bedoel, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik woon er en ik, ik geniet van het ja. dorp, maar... Ja. Het is natuurlijk zo. En, en laten we vooral positief blijven met elkaar. Je mag best wel kritisch zijn, maar doe dan ook mee. Ja. En de crisis is helemaal niet erg. Maar uh, we moeten uh, uh, niet naar, terug naar de jaren tachtig, waar we elkaar ook het licht in de ogen niet gunden. Ondernemers nee. ook. Daar dat zijn maar. we echt voorbij. En, en, en nu de bestuur van ons ook die kans biedt. En in, in de hand zegt: van, jongens, wij willen maar. in dat kernteam. En er wordt ook geld voor vrijgemaakt door de raad. Ja, dan, dan, dan ben je. Er is kans wel... en ruimte. Dus ja, maar pakken. je bent ook wel verplicht om dat te doen. Hè? En, en, uh... Wil je nog een oproep doen? Want... Ja, uh, nou, uh, alle, voor de alle vastgoedeigenaren. die de mail of wat dan ook niet toevallig zouden hebben gekregen. Uh, meld je uh, met. Uh, ja, hoe zal ik. Kan ik mijn e-mail? Is dat terug? Ja, tuurlijk. Ja? th.laan.wxs. Nl. Meld je met een... Van, ik heb niks gekregen, dan stuur ik alsnog die brief. En uh, die, je kunt ook zeggen, nou, we worden lid... want we hebben een pandje, een commercieel pandje. Het gaat om commercieel vastgoed. ja uh, Want ik heb begrepen dat er ook mensen... met een gewoon woonhuis per ongeluk zijn aangeschreven. Ja, daar gaat het dus niet om. Maar uh, dat zojuist genoemde e-mailadres... stuur een mailtje, dan zorg ik dat je een uitnodiging krijgt... voor de eerste vergadering. En voor het geld hoeven ze niet te laten, die 25 nee. euro ja jaar. Dus nee. niet noemenswaardig, toch? Nee. Nou, dat, dat helpt ook. Dat ja, wel. Wij wensen je ja. heel veel succes. Super. Dank, voor de Dank je wel voor je komst Super. en uh, maak er iets moois van. Muziek. Zo. So. Dankjewel. Luisteraars, uh, dit is antwoord. Zandvoort. En we dit keer vanaf De Tol, onze vaste locatie. Naast ons zitten Ina Vos en Martien van Damme... en die gaan iets vertellen over uh, deze vrouw, puntje, puntje, is uw man. Dat is het toneelstuk wat volgende week vrijdag en zaterdag gespeeld gaat worden... ingebouwde krocht door de toneelvereniging Hildering is er iets meer over te vertellen, dames? Oh. Dames en heer bedoel ik, sorry. Dus er is heel veel over te vertellen. Maar je mag niet te veel vertellen waarschijnlijk. Nee. Voor de plot. Het is een geweldige klucht. En u wordt uh, geamuseerd vanaf het eerste moment. Het is geen klucht waar je na bladzijde pas in komt. Het is meteen vanaf het eerste moment. En Martien vertelt even de kleine inhoud. Nou Martien, brandloos zou ik zeggen. Uh... Annie Zuiderhoorn, die uh, jarenlang alleen met haar dochter heeft gewoond... is hals over kop verliefd geworden op Pierre Reinders. Al heel gauw is Pierre bij Annie ingetrokken... en woont nu alweer drie maanden bij haar thuis. Haar dochter Amanda wil niets van Pierre weten. En de sociale dienst mag niets van Pierre weten. Anders lopen de uitkeringen van zowel Annie als Amanda gevaar. Dus kunnen de buren het ook maar beter niet weten. Tegen hen is gezegd dat Pierre de broer van Annie is... Maar wat niemand weet, is dat Pierre schijnbaar al met een andere vrouw getrouwd is. Als er controle van de sociale dienst komt, is iedereen wel verplicht mee te werken... om de controleur om de tuin te leiden. Zelfs Amanda. Tot ieders verbazing doet ze dat met veel plezier. Maar ze heeft daar zo haar eigen redenen voor. Dat dit tot vermakelijke taferelen leidt, mag wel duidelijk zijn. Nou, en die taferelen? Nou, die mag... Echt niet missen. Want u kent een heleboel zand, bekende zandwortels van Hildering. Nou, die maken een metafose mee. Nou, dat... Is dit geschreven uit ervaring? Want ik doe Nee, het ik, ik, is dit door... klinkt wel heel erg. Uh... Nee, het is door meneer Jan Tol geschreven. Ja. Of Tol, we denken dat hij Jan heet. Ja. Maar het is geweldig. En we hebben een geweldige kast. Uh, met uh, Johan Schouten, Paul Olieslager. Lucie Peet, Caroline Bluis, Martina Adergeest... Martien van Dam en Joyce Draaier en ik. Mijn naam is Ina Vos. En de uitvoeringen zijn op vrijdag en zaterdag. De aanvang is om kwart over acht. Ja, de volgende week, hè? Ja, ja volgende week. Dat en volgende de kaarten uh... ja, op 15 en 16 april. En de kaarten zijn nog verkrijgbaar? Ja, vanaf donderdag 7 april... Zijn er overgebleven kaarten te koop bij De Bruna op de Grote Krocht? En die zijn, voor niet-donateurs zijn ze 7,50 euro per kaart. Ja, want het is het voor, ik, ik ben ook donateur en Ari ook. Hè? Nou, ik, ik, ik ben geen, geen donateur. Oh, geen donateur. Ja, ja, geen donateur. Ja, ik ben oh, geen eigenlijk, maar ik heb, oh, wel, ik heb wel kaartjes. Oh, nou, oh, dan <laughs> kunnen we het ook hoor, op de afstand. <laughs> de uitvoering. Kun je even een briefje. Het staat op de achterkant van de kaartjes. Ja, het, is ah, het is altijd wel aardig uitverkocht ook hè? Ja. op, op zo'n avond. Want ik, ik kan me herinneren ja, dat, ik ben dat een paar keer geweest, dus avonden zijn dat men ook wel heel erg moet schikken. Maar goed, de brandweer is altijd erg streng. Er mogen niet meer dan zoveel mensen binnen. Want uh, ja, dan moet natuurlijk wel, uh, als er iets gebeurt, moet men er veilig uit uh, kunnen komen. Maar uh, ja, ik, ik, ik weet uit de ervaring dat het een hele leuke dat, dat hele leuke avonden zijn uh, waar je inderdaad erg kunt lachen. Dus voor een avond ontspanning kan ik het adviseren. Ga naar de krocht volgende week. Ja, het is ook een gezellige accommodatie, laat het weer wezen. Dat ook. En het leuke is, dat vind ik ook altijd erg leuk... is dat, weet je, je ziet elkaar weer. Iedereen ja. is er weer. En uh, ons kent ons ja. natuurlijk een beetje. Dus vooraf en in de pauze en zeker daarna... Wordt er gezellig een drankje gedronken en, uh, wordt er, uh, en de cast die mengt zich dan met het publiek, hè, meestal? Ja, tuur, wel of niet tuur. nog in tuur. kostuum? <laughs> We We ook, nee, wij mogen niet in kostuum, hè? dat is de wurf. De wurf mag altijd ja, in kostuum. Nee, nee maar ik nee, bedoel, in het, uh, zoals je dus op het toneel hebt gestaan, dat bedoel ik. Oh, sommigen wel, ja. Ja. Want de, de, de, de accommodatie achter in de krocht, waar wij ons, met ons allen om moeten kleden... Is niet zo groot, hè? Is niet zo heel groot. En als je daar met z'n achter om moet kleden... Ja. En hier liggen kousen, en daar liggen schoenen, en daar liggen pruiken... Dan wordt ja. het heel druk. Ja, goed. Het wordt wel een hele leuke avond. Dus ja, dat denk ik wel. Vertrouwd. Hoeveel leden heeft de, de, de hildering eigenlijk? Want ja, ik, ik projecteer het altijd op het grootschap, maar ik daar nou zelf uh, wat mee ja. doe. Maar... Nou, ik denk dat uh, ongeveer... Die, we moeten wel groot ja. zijn, hè? Tussen de 25... Nou, ja, ik denk ik max 25 spelende leden. Ja, ja hoeveel donateurs zijn er? Uh, die zitten al bijna over de 400. Zo, uh, ja. 30 donateurs. Dan ja. moet je je voorstellen dat alleen de donateurs... als die alleen al komen, dan is het gewoon al vol. Ja. Dan en is het klaar. Gevuld, ja. Ja. ja, over het algemeen gaat dat goed. En als het heel druk wordt... <kwijnt> denken we er af en toe na om de zondagmiddag te bijten. Nog een matinee. matinee nee? ja. Ja, als er zo'n voorval Ja. Wordt. En ja. de mogelijkheid bestaat. Ja. Kunnen... Want de spelers staan er dan toch al. Ja. Is je dan in je, goed in je rol meteen? Ja. Dat loopt ja. meteen lekker door. Want vergeet niet, we zijn nu aan het repeteren... en vanaf maandag gaan we voor het eerst naar de krochtel. Dus dan moet je even wennen aan het nieuwe podium. Ja. En dan heb je de uitvoering aan. Nou, wij hebben geen try-out. Niet? Nee, nooit. Oh, dat ik dat... We, denk we een even... kledingrepetitie... dat ja? je even ziet dat de kleding leuk op elkaar afgestemd mm. is... dat de kleuren niet vloeken... Ja, ja dat zijn we wel dingen waar je rekening ja, mee ik, moet houden. Ja, er ja, nog niet ja, ik, eerder over nadenken. Ja, ja. Maar het ja. is maar wel waar. moet je echt lekker. Nou, ja. natuurlijk. Ja, je kan ja. niet uh, paas naast de uh, pimpel uh, roze zetten of groen. Of, nee, niet, Nee, moet dan een beetje moet over nagedacht ja, beetje over Ik nagedacht. heb daar niet zo'n kijk op, moet ik zeggen. Maar, ja. Ja. Hebben jullie, maar goed, er is <laughs> iemand natuurlijk die voor de kleding zorgt, hè, of tenminste die, die dat doet, die verantwoordelijk is voor, uh, voor de kleding. Of, of is dat mm. dezelfde als die de Griem doet? Nee. De kleding doen we eigenlijk zelf. En daar is die maandagavond voor. We weten over het algemeen wel wat iedereen aandoet. Dus je denkt er goed over na. En dan maandagavond gaan we kijken of het er leuk uitziet. En ja. dan zeggen we goh, heb je nog een ander bloesje of heb je nog een ander jasje? Ja, zo dus gaat dat. Mee, dus nee, dus jullie hebben geen lekker Nee, we hebben geen lekker vol. Ja, kijk. Nee, ik heb oh, extreme vijf. kleding hebben we wel. Ja, ja. Ja, wel. Maar vaak eigen kleding of lenen van elkaar. Je moet een beetje improviseren af en toe. Ja. Nou, hartstikke goed. Ik ben amateur, zeg. Maar no, niet te veel kosten. Ik vind het behoorlijk professioneel, hoor, als ik het zo gezien heb. Wie doet eigenlijk de regie? Uh, de regie is uh, onder leiding van uh, Kik, uh, Kik Boomgaard inderdaad. Uh, je kent iemand eigenlijk alleen maar bij zijn. voetbal. Dat is wel grappig. Ja. Ik heb ook wel eens <grijpte> moeite met achternamen hoor, maar goed. En, ja, dat nou, is al jaren bekend bij ons. Dus, uh, al vele stukken bij ons geregisseerd. Wat echt weer de, de daverend succes. Die ja. Je wel voorspellen. Nou, mooi. Ja, ik had verder geen vragen meer. Ja, willen jullie nog iets kwijten over ja. volgende week? Of zeg je van nou, we hebben alles gezegd. Uh, Kijken of dat de kaarten beschikbaar zijn. Volgende week ja. donderdag bij de Bruna. Dat is belangrijk. Vanaf nu donderdag. De kaarten zijn op dit moment. Ja, af. de aankomende donderdag. Maar het is nog geen, dus volgende week. 7, vanaf 7 april. Ja, vanaf oh, al. afgelopen donderdag. Okay. Ze, zijn ja. ja, ja, ze zijn er al. Ze zijn er al. Dus mensen kunnen nu naar moet Moeten ze snel zijn. Misschien geen leuke avond, want je hebt voor 7,50 euro... een geweldige avond. En je amuseert je van begin tot eind. En misschien kom je nog hele leuke, gezellige mensen tegen... die je jaren Altijd. niet gezien hebt. <laughs> dat maakt het heel leuk. <laughs> ja. En wat wij heel graag voor de, van deze gelegenheid gebruik willen maken... Wij zijn, zoals vele verenigingen, op zoek naar jonge mannen tussen de 30 en 50. We hebben ze hard nodig. En waar zij... kunnen zij zich aanmelden Ina? Zij kunnen zich aanmelden bij onze voorzitter. Hein? Schrama. En wat is zijn e-mailadres? Want ik denk uh, dat dat handig is. Of een telefoonnummer. Ik, ik weet niet hoe die bereikt is. Nou, niets. weet je, misschien kunnen ze ook gewoon op de, op de avond komen. En ja. zich dan bij de tafel, hè. Want bij de ingang, daar zijn mensen waar ze zich kunnen aanmelden. En daar zit... Heijn loopt daar meestal ook altijd rond. Maar Heijn heeft geen e-mail. Want stel je nou dat Nee, ik heb dat wel er, een telefoonnummer. Ik denk dat het er niet staat. Ah, want, nee, want ja. Nou, nou, nou voordat dat de kaartjes uitverkocht zijn, dan komen de mensen niet. En dan willen ze misschien ja. toch wel uh, per ongeluk lid ja. worden. Ja, uh. ik heb een telefoonnummer. 0... 23-74-355-3-0. Heinz Grama dus. Ja. Nou. Meld u in grote Hele getalen. Hele jonge voorzitter. Waarschijnlijk net zo oud als jullie. Als jullie je ja, aanmelden. Ik, dus, lieve ik. jongens <laughs> uit Zandvoort. Nou, dank voor jullie komst. Ja. En uh, tot volgende week. Dan uh, verheug ik me. en uh, nou, Hartelijk dank voor zien. de uitnodiging. We gaan zien. En tot ziens. tot ziens. En geniet van de avond. Oh, dat gaat zeker lukken. We'll Wat een prachtig nummer. Bij ons is uh, aangeschoven Jan Hilko Dietz. Goedemorgen. Dat klopt, een hele goede morgen. Fijn dat dag. je er bent. Je Dank bent je van uh, de scouting de Buffalo's. Dat klopt helemaal. Ja. En jullie hebben een open dag. Ja, nou, we, we hebben ervoor gekozen om dit keer geen open dag uh, te noemen. Dat klinkt zo officieel. We noemen het de Vriendjes- en Vriendinnetjesdag. Dan, dan heb je gelijk ook aangegeven welke categorie... Dit gaat... Uh, Precies, ja. ja, ja. We geeft. willen vooral de jeugd uh, aantrekken. En vooral uh, willen laten zien dat het, uh, dat het niet de bedoeling is... dat mensen komen, komen kijken van, nou ja, wat is, uh, wat is koud? Dat mag natuurlijk wel. Maar het is vooral de bedoeling dat mensen meedoen. En uh, ja, we, we hebben best wel uh, behoefte aan, uh, aan jeugd. En, uh, en fanatieke jeugd. We hebben al, uh, al hele fanatieke leden. Dus het is de bedoeling dat we daar nog meer van krijgen. Ja, en dan willen we natuurlijk wel dat ze gewoon gezellig meedoen. En jullie zitten vlakbij uh, tegen Noord aan, hè? De, de, ja. Tussen Oud en Nieuw Noord is het eigenlijk. kan uh, ik nou de Maneesje, toch? Het... Nou, wij, ja, de Maneesje, dat is uh, Scouting Stella maatsen Willy Brothers. Dus wij zitten eigenlijk wat meer verscholen. Wij zitten, uh, ook bij de Duivenvereniging. Ja, klopt. Achter ja. de Duivenvereniging. is ja. de hockeyvelden. Oh, precies, ja. Maar, ja. maar, maar, maar... dat is er ook tegen Noord aan? Jazeker, ja, Dus ja, ja, ja. daar, daar moeten toch potentieel ontzettend veel kinderen zijn. Nou, dat je... verwachten wij ook, ja. Ja. ja. Dus we verwachten ook wat. het er een grote opkomst gaat Het is beter dat komen. ze bij jullie gezellig gaan spelen... dan dat ze ongein uithalen. Nou, dat sowieso. Ja, want wij zijn, wij doen, halen ook wel eens ongein uit... maar dat ja, is dan de legale en de goede ongein. Goeie. Nou, waarom ik dat zeg is... Uh, ik, ik, ik golf bij uh, Zandvoort... en uh, wat er nog steeds uh, gebeurt... regelmatig... is dat de vlaggen weggehaald worden van ja. de holes. Ja, dat heb ik ook begrepen. En dan denk begrepen. ik, jongens... Ah, het, is, het is een bedrijf hè, die dat plaatst. En, en wat is daar nou zo leuk aan? Kijk, ja. het een keertje doen... Grap, grappig, haha. Vroeger gebeurde terugkomen. het gewoon wel hoor, dat, uh, dat scoutingverenigingen dat deden... maar dat gebeurt uh, in deze tijd gelukkig niet meer. Want, uh, maar ja, kinderen dat is allemaal vervelen niet nodig. zich vaak. Mm, en dan ja. denk ik, dan is scouting toch een prachtig iets om dingen... Hè? je bent met elkaar, je leert volgens mij heel ja, veel. Dat is Want het vooral, wat doen jullie ja. met elkaar? Nou, de bedoeling van scouting ja. is om samenwerking te promoten... en vooral ook dat je, dat je leert op spelende wijze... En je leert eigenlijk de dingen die je uh, op school niet kunt leren. Uh, stel je voor uh, je, uh, kook op houtvuur. Ja, dat leer je niet op groep 8 in de klas. Dat wordt een nee. beetje lastig. Maar Als bij de scouting de leer je dat wel. <laughs> Als je op een flat woont, dan hoop ik niet dat ze dat nee. thuis gaan uitproberen. Dat hoop ik ook niet. Nee, nee. Dus juist daar is scouting perfect voor. En we willen natuurlijk dat mensen dat niet uh, ergens in de duinen uh, gaan doen. Maar dat bij ons leren, gewoon in een veilige omgeving... met uh, daarbij de juiste technieken. En daar ook nog wat van leren. Want als je leert hoe je vuurtje moet maken... weet je ook hoe je met vuur om moet gaan. Ja, veilig. En, en, en leren we ook hoe je het bijvoorbeeld moet blussen. Dat, uh, dat is zeker ook een onderdeel. En uh, als mensen uh, bezeerd raken door vuur... nou, wat moet je dan doen aan EBO? Dat leren we de kinderen ook. Dat hebben we hebben laatst nog gedaan. Hebben ze een uh, EBO-diploma mee uh, verdiend. Dus ja, zo kun je je steeds verder uitbreiden... met hoe je op spelende wijze ook dingen leert bij scouting. En welke leeftijdscategorieën moet ik hierbij aandenken? Nou, we beginnen vrij is jouw jong. Dus jou zo kijkt, maar jij ook geen 14 meer. Dus nee, nee, nee, nee, nee, ik tel er maar twintig bij op en dan, dan zitten we zitten ja. in de buurt. Nee, dat, uh, we beginnen al vanaf vijf jaar. En uh, ja. uh, we hebben verschillende speltakken, want niet iedere leeftijd uh, past natuurlijk bij elkaar. Acht en achttien bij elkaar, dat lijkt me geen goede combinatie. Nee. Um, dus, uh, dus wij werken met zogenaamde speltakken. En dat zijn de leeftijdsgroepen vijf tot en met zeven. Dat zijn de bevers. Dan 7 tot en met 11, dat zijn de welpen. Dan krijg je 11 tot en met 15, dat noemen we scouts. En 15 tot en met 18, dat noemen we explorers. En daarboven kom je bij, bij de stam. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat je niet alleen uh, actief deelneemt aan de, aan de opkomsten. Maar ook dat je op een gegeven moment leiding wordt. Dus zo ben ik uh, begonnen als, uh, als kleine bever. En langzaamaan vanaf de explorers uh, uh, stamlid, uh, leiding en uh, uiteindelijk uh, secretaris en nu voorzitter. Ik denk dat al wanneer je geraakt wordt hè, door, door het virus zeg maar, van, van scouting... dat je dat dan ook blij, bij je blijft, hè? want dat zie je wel heel veel. Als ja, het eenmaal ja. bevalt, dan, dan is dat iets wat je wil blijven doen. Want Klopt. Ja, je ziet heel vaak dat mensen of uh, een jaartje of twee jaartjes blijven... en dan uh, de aandacht verliezen. Uh, of inderdaad hun hele leven blijven. We hebben een, een, een, een lid, Gerrit Schaap, uh, oh, die ja. is wel bekend. Ja, ja. Die uh, heeft uh, gisteren weer. nog <laughs> bomen staan zagen en hakken. En uh, ja, die, is, uh, die, die, die is nog uh, helemaal scouting-minded en levendig uh, op zijn leeftijd. Nou, dat is toch geweldig om te zien. Wat zijn de dagen dat jullie bij elkaar komen? Dat jullie met elkaar zijn? Wij komen iedere zaterdag uh, komen bij elkaar. En de jongste leeftijdsgroep van 2 tot 4... Uh, dat is 4 uh, tot en met 7, 7 tot en met 11, die zijn van 2 tot 4. Dan hebben we 11 tot en met 15, van 2 tot 5, die hebben een uurtje langer. Dan hebben we de explorers, die gaan van 6 tot 8, en de stamleden van 8 tot 10. Maar 10 uur, ja, dat wordt nog we wel eens 11, 12. Als gezellig is, ja. Ja, hoor, nee, ja, dat mag. Dat mag he. ook die ja, leeftijd ja, ja, ook. He. Dan mag Dan het best dus een verenig. beetje gezellig worden. Maar dat jullie, is allemaal op zaterdag. Jullie doen toch niet alleen activiteiten op Zandvoort... maar ook elders neem ik aan. Zeker, zeker. Ja, we zijn regionaal heel actief. Uh, we hebben bijvoorbeeld hier vlakbij het Naaldenveld zitten. Dat is een heel mooi scoutingterrein. Uh, we doen voor de regio Haarlem doen we met allerlei activiteiten mee. We, we, we zitten vaak ook in de organisatie. Ook leden van onze groep zitten bij de regio... Um, en daarnaast gaan we ook vaak het land in. Ik uh, denk bijvoorbeeld uh, kamperen in uh, Waleren staat, uh, staat op de planning. En we gaan zelfs nog verder. We gaan ook naar het uh, buitenland. Zo. Dus dan uh, gaat uh, dit jaar naar Ierland. Maar we zijn ook al in Bosnië geweest, Kroatië... Ja, zo kun je, alles je ziet nog eens over... wat van de wereld zo. Zeker, zeker. En jullie ja. doen ook hele andere dingen. Want ik, ik zit me net te bedenken dat. Uh, was dat met uh, de nieuwjaarsreceptie? Dat, dat Klopt, ja. Dat jullie daar stonden om de mensen te begeleiden. veilig uh, van hen naar uh, de strandtenten uh, te begeleiden. Ja, te, ja wij proberen als scouting ook zeker een, een toegevoegde waarde binnen de gemeente te zijn. Uh, waaronder bijvoorbeeld inderdaad de nieuwjaarsreceptie. Maar we doen ook uh, een Jantje Beton uh, collectie. Ja. Dan halen we de, de helft voor onze eigen groep op. Maar de andere helft gaat naar Jantje Beton. Ook een heel belangrijke instantie. En die, uh, Een voorbeeld van Jantje Beton is dat dat eigenlijk nog bestaat. Omdat scoutingverenigingen daarvoor collecteren. Dat ja. is een gigantische hoeveelheid. Dus die zorgen er ook weer voor dat, uh, dat zoiets als Jantje Beton kan blijven bestaan. Oké, okay, maar hebben jullie nou ook een link met die zeeverkenners of niet? Nee, we hebben geen link uh, voor zover ik weet met, uh, met de zeeverkenners. Ja, nee, ik uh... zie wel dat die boot daar liggen. Ik denk, nou, dat is ook hartstikke <laughs> gaaf. Nou ja, op zich, uh, als, een we regionale, of zo. Uh, ja, als we regionale activiteiten doen... Ja. dan komen wel alle, alle type scoutinggroepen uh, bij elkaar. En je hebt er best wel veel in, uh, in uh, Nederland. denk bijvoorbeeld aan nou, de, de bekende zijn de landscouts. Uh, je hebt zeescouts, je hebt luchtscouts... Wat ook nog? Uh, die Wat doen die, dan? Ja, die, uh, die doen onder andere vliegen. Uh, Meen je? En, uh, instructies in hoe je moet, uh, moet leren vliegen, dat gebeurt. Maar alleen. dat is dan ja. duidelijk wel vanaf een hogere leeftijd. Want ik neem aan dat die kleine hier. Uh, nee, <laughs> of, of de kleintjes die... doen op het gebied van vliegen. Maar die gaan niet zelf vliegen. Maar die, ja, alweer, vliegen. Uh, <laughs> die hangen er raam. <laughs> en je hebt, uh, uh, je hebt een uh, Laro-stam. Dat, uh, dat is een groep uh, die met landrovers uh, allerlei diensten verleent oh, in uh, Nederland we dus Dat is toch hartstikke gaaf. Ja, we hebben een, een, een muziekband, een scoutingband. Er zijn er ook meer. Van. Dus die doen bij activiteiten van scouting... kun je die uh, muziekband vragen om, om langs te komen. Maar dit is puur nationaal. Maar is het ook dat is nationaal. Internationaal ja. wordt er ook wat georganiseerd? Ja, internationaal heb je uh, Jamborees. Uh, uh, hier in Nederland heb je heel bekende de Haarlem Jambrette. Die wordt in Spaanwouden gehouden. Dat is om de vier gigantische jaar... gigantische hoeveelheid ja, mensen. Geweldig. dat is uh, geweldig. De nee, dus nee, ik, ik heb het op de, op de media gezien. Ik ja. dacht van wow. Ja, dat is een geoliede machine. Ja. Dus, uh, het is, wordt volgens mij voor de 12e, 13e keer gehouden. Dat even snel uit mijn hoofd. Het is net geweest uh, vorig jaar. En, uh, maar ook in de, ja, in de hele wereld. Je hebt World Jamboree in Japan. Uh, hij is in Zweden geweest. Uh, hij is ook wel eens in, uh, in Nederland geweest, in uh, Dronten. Dus ja, dat is het Maar daar is... gaan jullie ook als stam naartoe, neem ik aan. Niet als um, zo, als voor de kleintjes? Ook, uh, ook met de kleintjes. De, de, de halemian jan bret is bijvoorbeeld uh, voor de leeftijdsgroep 11 tot en met 16. Ja, maar, maar ik doe aan, buiten uh, Nederland. Buiten Nederland gaan we ook wel eens met onze scouts. We hebben een zustergroep in Engeland, mm -hmm. de First Mask Barnaals. En daar zijn we helaas al niet meer geweest. Maar we zijn wel van plan om de banden weer aan te trekken. En dan gaan we ook zeker weer die kant op. Dat vraag ik me dan ook af, want dat kost natuurlijk allemaal geld. Ja. Al ja. Hè, wanneer je daar met je, met je groep naar Engeland zou gaan. Wat, wat zijn de kosten van... Uh, de bijeenkomst op zaterdag voor kinderen? Nou, Wij rekenen een vast bedrag, dat is 102,5 euro per jaar. Daar zitten uh, zit eigenlijk alles, alle basis uh, dingen zitten erin, dus het hele jaar scouting kun je daarvoor uh, meedoen. En uh, dus dat is nou, voor iets meer dan 100 euro ben je een heel jaar zoet. Maar dan heb je nog kleding nodig. Dan heb je nog kleding nodig, dat klopt. Uh, dat is, uh, nou, laten we zeggen, rond de 40, 50 euro ben je, ben je helemaal klaar qua kleding. Mm -hmm. Dan heb je een, een blouse, spijkerbroeken, blauwe spijkerbroeken. Dat hebben de meeste mensen. dat ja, mag al. wel open, ja. Ja, een das uh, krijg je van de vereniging. Uh, <kwijnt> en alle attributen die op de kleding komen, krijg je ook van de vereniging. Dus ja, we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. En ook bij activiteiten buiten de deur proberen we dat te doen vanuit eigen gelden. We verhuren bijvoorbeeld ons gebouw waar we dan weer de activiteit van kunnen bekostigen. En op het moment dat zaken toch iets te duur worden, proberen we altijd een kleine bijdrage te vragen. Maar dat komt gelukkig zeer zelden voor. En als we op zomerkamp gaan, proberen we ook daar op de kosten te letten. Meestal zit dat binnen Nederland rond de, nou, 100 euro voor een hele week. Is, is, is al heel veel geld. Uh, we proberen daar zelfs onder te blijven. Netjes. Dat is knap. Ja, ja dat vind ik nou, heel netjes kunt. van een hele week. Ja. ja, en gelukkig hebben we tegenwoordig ja. ook uh, instanties zoals uh, Jeugdsportfonds. Uh, nou, dat, dat wilde ik je vragen, want er zijn natuurlijk mensen... voor wie uh, 100 euro per jaar uh, best heel veel geld dat is. Dat blijft veel is, geld. Blijft, uh, veel geld. Uh, daar zijn dus wel mogelijkheden voor om daarin tegemoet te komen? Ja, zeker. Ja. Er zijn uh, instanties zoals uh, Jeugdsportfonds... Uh, waar mensen contact mee op kunnen nemen. Dat kunnen ze via de scouting kunnen ze dat, uh, dat doen. En daar, eh, als ze daaraan voldoen aan de, aan de reglementen van de jeugdsportfonds... dan krijgen ze een, een bedrag van 220 euro te besteden aan, aan, de, aan de hobby. En in dat geval valt scouting daar ook onder. Nou ja, ik denk dat dat ja. best wel heel belangrijk is. Want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die met een uh, nou, wat lager inkomen... Met, met kinderen zitten. En die zouden hun kinderen best wel op bepaalde verenigingen willen doen. Maar ja... De ja. kosten, daar hikken ze natuurlijk wel tegenaan. Als dus jij bij de voedselbank loopt... dan wordt het toch wel een beetje onmogelijk... om dan je kind ook op een sport uh, te ja. laten gaan. Dus toch even heel belangrijk om te weten... dat ze zich dus dan kunnen melden. En kunnen ze dat bij de gemeente doen? Hoe, hoe moeten mensen dat doen? Het, uh, het kan uh, geloof je de gemeente... maar het is ook uh, eenvoudig om even iemand bij uh, de scoutinggroepen... ze kunnen mij daarvoor uh, aanspreken ja. uh, op de groepen. Uh, en uh, ik weet hoe de... Hoe de situatie uh, dan is, dat hoeven ze natuurlijk niet de hele groep te vertellen, nee, want er zit ook een stukje schaamte ja, uh, vaak aan vast ja, ja. wat niet nodig zo is leuk, want, uh... zo leuk is het niet uh, wanneer je dat niet kan voorloven, dus, uh, maar laat mensen dat wel vooral weten, dat ze dus ja. toch kunnen komen, Absoluut. dat ze met jou uh, kunnen praten daarover, en, Zeker, dat, is en geen, dat blijft uh, probleem. Ja. Binnen, binnen de kamer, zeg maar, uh, dat uh, Goed, wat, uh, wat wil je nog meer vertellen over uh, de dag? De, de vriendjes en de. Vri wat was het ook weer? De, vriend de vriendjes en vriendinnetjesdag. De vriendjes en de vriendinnetjesdag. Ja, ja. ja, wat vooral uh, belangrijk is dat mensen uh, als ze langskomen, eventjes let op hun kleding. Dus doe vooral kleding aan die uh, ja, niet in een die rokje. beetje vies mag worden, inderdaad. <laughs> ja. Kom niet op hoge hakken. Nee. Dat is misschien niet heel handig. Nee. Uh, want we doen ook activiteiten waarbij, uh, ja, waarbij je vies kan worden, uiteraard. En, dat, en dat worden, hoort de, er ook worden bij. de ouders daar ook bij betrokken in dit geval? Of zeg je van. Uh, de, de, de de kinderen, je geeft ze af daar en komt ze over een uur wel ophalen. En dan nou De ouders mogen helemaal zelf uh, beslissen wat ze doen. Want ik kan me voorstellen, als je ergens voor de eerste keer komt kijken... dat je niet zomaar even je kind uh, afgeeft. Uh, dus uh, er staat thee klaar. Uh, mensen kunnen een praatje maken met, uh, met de leiding en met de leden. Uh, maar als ze zich daar fijn bij voelen, mogen ze ook zeggen van nou, ga je gang en we, zit, we komen over een uurtje weer terug. Is ja. geen enkel probleem. Nou ja, misschien zijn het bekende. dat scheelt ook. Hè? Ik wil net ja. zeggen, ons kent ons in dit dorp. Dit het is een is klein dorp. Al, uh, Komt. Ja, het is verbazingwekkend. Uh, hoeveel uh, mensen langskomen en zeggen: Hé hey, jij hier? En dan uh, ja. is het uh, blijkt er toch een feest van herkenning Kunnen jullie vanuit school uh, nog, nog uh, zeg maar, uh, promotie bij scholen? Uh, we proberen wel zoveel mogelijk binnen, binnen het dorp en daarbuiten uh, te promoten. En, uh, en scholen zijn daar ook een onderdeel van. Ja, zeker. Ik kreeg net een zijtje van de regie dat we toch enigszins moeten afronden. Hoe vervelend het ook ah, mogelijk okay. uh, is al gepland. Jan, ja, ja, we, we zijn het zo sterk vandaag. Heb heel jij heel... misschien een iemand dat is waar de mensen voor na? Informatie er zich Ja, zeker. Uh, mensen kunnen mailen naar thebuffaloes.nl, Dat is met T-H-E geschreven, dus de, de Engelse versie. Ja. Ze kunnen naar de website www.debuffaloes.nl Ze kunnen ons vinden via Facebook, ook via De Buffaloes. Nou, kijk. Dus op Google, Scouting, Zandvoort. Social Media. Dus. En volgens mij staan jullie ook in het boekje van Zandvoort... Hè, wat iedereen gekregen Klopt, heeft. Tuurlijk. Ja. Dus daar zijn ze ook in te vinden. Ja. En daar staan de contactgegevens in, ze kunnen bellen, e-mailen. En nog even, welke dag was het? Het is vandaag, zaterdag, 9 april. Van 2 tot 5. En uh, als mensen vandaag niet kunnen... kunnen ze iedere zaterdag even een kijkje komen. Langs kom. dus ze gaan, te ja. Te ja. Tussen de weg volgen tot aan de school. Ja. En voorbij de school heb je op een gegeven moment... aan de linkerhand de postduivenvereniging. En, en dan nog een het klein prachtig. stukje daarna. Ja, op een klein ze, liggen, ze liggen mooi in de duin. Het is ja. echt een ja. hele mooie omgeving. En we maken het makkelijk voor de bezoekers. Vandaag gaan we de ballonnen op. Dus mensen nou, alleen maar de ballonnen te volgen. Hij is niet zo milieuvriendelijk. We halen ze ook weer weg. Nee, Dat is goed. Ja. <laughs> goed. ja, heel goed. Dankjewel. Dankjewel je Ja, jullie ook bedankt. En uh, we gaan er even uit, hè? Voor ja, het, voor de uh, muziek nieuws. geloof ik. Ja. En, en de, de, de muziek Ja. ja. Oké, okay, tot straks. With you, I'm feeling something that makes me want.